Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal doden bij verkeersongelukken veroorzaakt door drank of drugs is de laatste jaren flink toegenomen, blijkt uit cijfers van de politie. Volgens de politie realiseren mensen zich veel te weinig wat de middelen met je lichaam doen. Dus ik bedoel, wanneer men in een weekend uh, uh, drugs gebruikt, misschien zelfs nog uh, op een zondagavond in een afterparty, nog een paar jointjes, dat men zich niet realiseert dat dat nog de dagen daarna kan doorwerken in het lichaam. En dan kun je een dag later dus alsnog een ongeluk veroorzaken, omdat je nog steeds niet scherp bent. De minister gaat onderzoeken of het alcoholslot opnieuw kan worden ingevoerd. Daarmee kan de auto alleen worden gestart na een negatieve blaastest. 20 asielzoekers in Purmerend gaan weer eten. Ze gingen ruim een week geleden in hongerstaking in de crisisnoodopvang daar. Het makes me like kind of happy to to hear something from India got invited uh, and break my strike because I have more energy to function. Ja, ze begonnen hun hongerstaking omdat ze zeggen dat ze al maanden wachten op duidelijkheid over hun asielprocedure. Ook vinden ze dat ze te lang in tenten moeten bivakeren. Ze gaan nu in gesprek met de organisatie die over de asielprocedure gaat. Een man is maandagmiddag overleden nadat hij met grasmaaier en al in het water belandde in Herugewaard. Vermoedelijk kwam hij onder het ding en verdronk. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.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 Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij amsterdam tuindorp oostaan Er zijn twee rijstroken dicht en daar staat file vanaf de Koentunnel 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dus het is, is eigenlijk ook, gewoon, uh, een, is een beetje uh, over en weer kruisbestuiving. Uh, ja, dat, is, dat exact. We zitten ja. wel qua genre natuurlijk wel. We hebben echt een goed raakvlak. Ja. Uh, dus je kan ook gewoon echt een leuk avondvullend programma bieden aan podia. Ja. Uh, en dat blijkt dus goed te werken. Ja.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 Maar, uh, ja, dus ik denk dat je daar wel de rauwe akoestiekse kant van Amerikanen hebt... Mm -hmm. maar wel de zachte kant van het, misschien het singer-songwriter-achter. Ja, dat weet ja, je die mix. Dat, dat idee. Okay. Ja. Ja. Um, dan is de vraag, hoeveel nummers ga je jullie vanavond laten horen?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 De fluit die doet me een beetje denken aan de ene kant Jethro Tull. Dat is een zeer uh, illustre groep. En aan de andere kant hebben wij zelf uh, in Nederland ook een uh, illustre dwarsfluit specialist in de persoon van Thijs van Leer. Daar, daar heb ik op vijf meter afstand ooit van gestaan. Bij de presentatie van het album van zijn dochter Berenice van Leer. Ja, dat, dat overkomt hij wel eens als je nee. redacteur bent van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat is, dat is wel heel erg uh, leuk. En uh, Berenice van Leer die heeft ook bij ons in de uitzending gezeten, telefonisch. Uh, nu jullie weer, uh, want ja, jullie zitten er toch, dus dan kunnen we nog net zo goed Zeker. even uh, verder gaan praten. Zeker. Um, ja, want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 De zomer voor de deur. Zeker. Hoe zit het met, nou, ik zou bijna zeggen, de order-portefeuille als het gaat om festivals en dat soort <laughs> dingen? Nou, we hebben best wel wat, wat festivals op, uh, op ja, de planning, inderdaad. absoluut wel. Ja. Uh, ja. Onder andere wel wat, vooral wat food-festivals. Ja. ja. Dus festivals ja. zoals uh, Hoppa, Festival Trek, die Thanks. door het hele land heen. Uh, uh. Gaat. Wat moet ik me even voorstellen? Foodtrucks en dat soort uh, ja, dingen. Ja, dat is eigenlijk gewoon inderdaad een hele grote velden met uh, vaak twee podia aan muziek. En voor mm -hmm. de dus rest overal food trucks. Uh, oh, ja. en die worden echt mega druk bezocht. Toch wel. Uh, en vorig jaar hebben we op een wijnfestival gestaan. En, uh, nog nou nog... moet ik ook zeggen, dat past er natuurlijk wel bij. Precies. Dat... Het, het geeft wel een ja. beetje die, die chille sfeer, maar wel ook genoeg om even aandachtig naar te luisteren, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, en je merkt inderdaad dat doet het ook goed. En zeker ook in duo vorm uh, is er ja. best wel vraag naar. Mm.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 Silhouettes on de Wall van Scarlet Rose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 Sound I can't be found. Still each day it feels like I'm drowning. Let go, let go. Broken parts of blistered hearts, missing pieces that I can't be finding.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 De leaves and I can feel en tot zover het duo we gaan straks natuurlijk in het tweede uur... komen ze nog een keer tegen. Dus, um, dat uh, zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere zaken... die gedraaid moeten worden. En één ervan is... Nederpunk. Uh, ineens worden Marcus en ik opgeschrikt... door een band die zich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 I'm not going to lie to you.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 faces on my screen and I'm connected all the time but it seems the bigger the community the more I feel